En een voorspoedige start. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Australië legaliseert het homohuwelijk. Na de Senaat stemde ook een meerderheid in het huis van afgevaardigden voor. Australië is het 26e land waar het homohuwelijk mogelijk wordt gemaakt. De eerste homohuwelijken zullen vermoedelijk in februari worden gesloten. Elektrische treinen die vanaf zondag tussen Zwolle en Kampen gaan rijden, mogen daar geen 140 km per uur. Dat was wel de bedoeling, maar de bodem onder het spoor blijkt te slap. Dat kwam aan het licht toen het traject met testtreinen werd uitgeprobeerd. De treinen mogen er nu maximaal 80 km per uur rijden. Om het traject toch in de beoogde 10 minuten te kunnen afleggen, is besloten het nieuwe station Zwolle Stadshagen over te slaan. Spoorbeheerder ProRail onderzoekt hoe het kan dat de ondergrond vooraf niet goed in beeld is gebracht... en gaat op zoek naar oplossingen. De Argentijns-Nederlandse oud-piloot Julio Poch is onderweg naar Nederland. Hij komt vandaag vanuit Argentinië aan op Schiphol, zegt zijn advocaat. Porch werd vorige week na een jaren slepende rechtszaak vrijgesproken. en werd ervan beschuldigd dat hij tijdens het Fidela-regime dode vluchten had uitgevoerd... waarbij mensen in zee werden gegooid. Na de uitspraak werden werd Potsch meteen in vrijheid gesteld. De Argentijnse aanklagers hebben hoger beroep aangekondigd. Nederlanders hebben een hekel aan het woord genderneutraal. Het woord staat op nummer 1 in de weg met het woordverkiezing... van het Instituut voor de Nederlandse Taal. Op 2 eindigde in je kracht staan en op 3 pappadag... Volgens het instituut vinden Nederlanders de vorm van genderneutraal niet mooi... omdat gender is afgeleid van het Engelse woord gender. Daardoor wordt het ook door veel mensen nog op zijn Engels uitgesproken. Ook de discussie erachter wordt als irritant ervaren. In Vlaanderen eindigde de uitdrukking... ik heb zoiets van op de eerste plaats. Het weer bewolkt en vanochtend trekt er al wat lichte regen over, met name het westen van het land. Vanmiddag gaat het harder regenen en dan trekt de wind aan. Langs de kust kan het stormachtig worden. Het wordt 7 tot 10 graden. Morgen kouder en winterse buien, dan worden het 2 tot 5 graden. Dit was ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad staan nog 66 files op de A2 Eindhoven-Utrecht. loopt het goed vast door een kapotte vrachtwagen. Tussen sint michielsgestel en Waardenburg. Drie kwartier vertraging. Ook drie kwartier extra op de A4 naar Amsterdam. Tussen Hoofddorp en knopend de Nieuwe Meer. Hier is de weg weer vrij na een ongeluk. En ruim drie kwartier vertraging nog op de A9. Ook maar Diemen tussen Hardem-Zuid en het AMC. Ook hier zijn alle rijstroken weer open na een ongeluk. A12 naar Utrecht tussen Gouda en Woerden. Drie kwartier extra. Ook hier is de weg weer vrij na een ongeluk.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 Uh, Roy Dongen en uh, Martijn Hendricks. Martijn Hendricks ja. uh, is... Uh, ik, ik mis Peter van Kerst. Die is er niet bij. Die, die, uh, die is jarig. Niet, uh, en die heeft... Gefeliciteerd, <laughs> Peter. Vanuit uh, deze... Uh, Goed excuus. Vanuit ja, ja, ja, dit absoluut. hotel. We zitten trouwens in Hotel Hoogland. <laughs> en iedereen die langs wil komen... is uiteraard van harte welkom. Ja. De koffie is klaar bij... Uh,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 Uh, waar ik het even over wilde hebben is over uh, nummer zes. Ruimte voor ondernemers en uh, toeristen. Um, vooral over de ruimte in Noord. Waar uh, toch wel eens wat over gezegd is uh, in het verleden. Uh, uh, bedoel jij om te bouwen? Bedoel ja je? om te bouwen. Hè. De, de, de, de, er is toen gezegd dat men daar oh, eigenlijk niet wilde je, wonen. Ja. Hè, maar men mocht daar niet wonen. Uh, hoe staan jullie daar nu in? Haarlem die vindt in ieder geval dat dat moet kunnen. Hè? De combinatie van uh, bedrijventerreinen en wonen. Gaan jullie daarin mee? Nou, wat, wat belangrijk is, is dat ondernemers daar kunnen ondernemen. En als een woning te dicht bij een onderneming komt, dan kan die ondernemer minder doen daar. En maar is dat niet aan de ondernemer zelf om dat te beoordelen? Ja, maar er zijn helaas bepaalde uh, regels. Uh, je mag niet wonen binnen zoveel meter van bepaalde categorieën, bedrijven. Ja, maar dat, dat zijn dan bedrijven waar zeg maar heel weinig uh, overlast is en, en wat, nou ja, hoe ik, dat heet door de bepaalde namen, de normen, zeg maar van het geluid. Hè, die zijn minimale. Ja, geluid, dan, milieu -overlast, overlast. Milieu overlast, uh, precies, dankjewel. Ja. Dat zocht ik. Uh, dat dat is dan minimaal. Dus is daar dan ook een gradatie in, wordt die daarin meegenomen of is het gewoon een algemeen beleid? Wat nou, volgens ook. mij hoe het exact staat geformuleerd in het, in het conceptprogramma is het, hè, want we, we hebben het straks ongetwijfeld nog wel even over hoe het precies gaat met het vaststellen daarvan. Um, maar wat er... Ik, even, ik was er te doen. Ik iets precies, bij on onze nadruk is echt dat het, uh, het bedrijftrein blijft bestaan voor de ondernemers die daar willen ondernemen. En wat, waar het mogelijk is om wel woningen te bouwen of dichterbij of te verplaatsen. Of, natuurlijk, op basis van vrijwilligheid is dat altijd uh, mogelijk, maar...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 Tankoverlacht is al een reden om dit mensen niet s'avonds kunnen werken. En als je dus nu woningen gaat laten op een bedrijventerrein, dat betekent dat je de keuzes voor ondernemers om zich te vestigen, of een bedrijf te starten, of een andere vorm van dienstverlening te doen dan die er nu is, dat je die helemaal uh, beperkt. Ja, maar je ge ja, nee. Zeker omdat ook het bedrijf zijn, is echt de laatste plek in Zandvoort waar dat kan, waar we die ruimte ja. nog hebben. En we zijn de laatste jaren flink bezig met het helemaal volbouwen van Zandvoort. En dat heeft ook nadelen. Je wilt ook open ruimte hebben, je wilt ook ruimte hebben voor ondernemers, je wilt ook wat we ook hebben, meer aandacht voor groente. Bijvoorbeeld. Dus nou, hier het dorp, is overal waar woningen bouwen. Er is daar uh, uh, weinig uh, aandacht voor, moet ik zeggen. Precies, uh, dat vinden wij ook. Dorp, ja, dat, uh, dat is helemaal het met u eens. Want dat wordt gewoon volgebouwd en op dat stuk bij de Louis David's uh, Carré uh, wordt volgebouwd. tegenover Louis David's Carré de oude de Prinsessenweg. Dus ik, ik bedoel die daar waren staan zoveel sociale woningen, huurwoningen dorp. en daar komt gewoon niet één sociale huurwoning voor terug. En dat vind ik een slechte zaak lijkt mij een slechte Ja, wat wat ook wat zeg je zegt, zeggen, zodat je het helemaal uh, het het, het voerbouwen van het centrum, ook zie je daar, uh, ja, is gewoon problematisch en.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 Nou, uh, Hans Hogendoren is hier geweest met, uh, met een prachtig uh, plan, moet ik zeggen. Ik was erg onder de indruk van het plan wat hij had meegebracht. En uh, nou, dat, ziet er, uh, dat ziet er super uit. Het sociale woningbouw een uh, heleboel. Het is alleen net alsof er uh, in het centrum geen sociale woningbouw mag zijn. En dat iedereen zeg maar, maar dat een komt toch... naar buiten wordt uh, gegroeid. Maar dat komt toch op het Watertorenplein? Is dat toch ook uh, nu ruimte voor uh, sociale woningbouw? Ja. Een combinatie nee, van? Nee, nee.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 Ik heb het plan niet op zo'n detailniveau uh, bekeken, maar wat je, je moet zorgen dat het dat, uh, woningbestand dat, uh, uh, gevarieerd is. En als je over heel Zandvoort kijkt, hebben we op zich genoeg sociale huurwoningen. Als je echt alle huizen nu leeg zou maken en zou je naar de Zandvoortse bevolking kijken, hebben we genoeg sociale huurwoningen. Ongeveer een derde van de woningen in Zandvoort is een sociale huurwoning. Dat is best veel. Maar het probleem maar, is, is die doorstroming vanuit die sociale huurwoningen. Het probleem is dat mensen uh, scheef wonen ja. en in zo'n sociale huurwoning oh, zitten. Ja, en die doorstroming is ja. het probleem. Ja, ja. En blijven zitten, omdat het bijna weinig maar het tekort te zijn, ja. als je naar de woningmarkt in Zandvoort kijkt, is een tekort aan goedkope koopwoningen. Aan uh, middendure huurwoningen. En daarom is het de makkelijkste is dat je zegt van nou, de wachtlijst zijn al lang, dus er moeten meer sociale huurwoningen bij komen. Maar dat is eigenlijk, ben je dan niet het probleem aan het oplossen, maar het symptoom. Ja. Ja. Het probleem is dat, dat er te weinig doorstroming waar. in die ja. woningmarkt zit. En daarom hebben wij ook in ons conceptprogramma gezegd. We willen daar echt hele harde afspraken met uh, woningbouwcorporatie de kei uh, op maken. Dat die doorstroming bevorderd wordt. Ja. Ja. Ja. Dat willen ja. Bij... zij doen, hè?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 gaan trekken en ja, ja. gaan uitvoeren. Uh, en dat is een hele mooie route, denk ik. Een hele transparante ik route. Ook, ja. Mensen hebben dus gewoon de kans. Het is niet een geheimzinnig stuk. Mensen die nu zeggen van, goh, dat vinden we helemaal niet goed. Die kunnen een willekeurig VVD-lid opbellen en de rest mee gaan praten. Ja. En dat VVD-lid kan dan gewoon wijzigingen aanbrengen het is in de, het programma. Regio, hè? Dus ja. Ja. Het, is, het is een regio, hè? Dus het is een regionaal programma? Nee, nee. Of is het is het het een zandvoorsprogramma? Het zandvoorsprogramma. Ja. Ja. Niet met Haarlem. Nee, nee. nee. De gemeenteraad is helemaal autonoom. Dus dat blijft helemaal puur gelegen. Alleen Zandvoortse leden kunnen uh, amenderen in het programma. En alleen Zandvoortse leden kunnen op de kieslijst komen. Dus het is een 100% Zandvoortse aangelegenheid wat dat okay. betreft. Oké, okay, dat is mooi. Ja. Nou, ja. Ja. Dat moet ook wel met zo'n titel. Zandvoort moet Zandvoort blijven. Laten we Zandvoort blijven, dat ja, moeten we, we het wel het gaan programma ook. houden. Ja. ja. ja. <laughs>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 maar, uh, weer. Ja. Ja. Nou ja, genieten van strand, zee en duin. Dat doen we allemaal, ja. hè? Ja. Nee, en dat ja. kunnen we ook. Ja. Zijn, er, zijn, er, zijn er dingen in het programma waarvan je zegt... Van, nou dat, dat, dat wil ik graag benadrukken, dat, dat, dat vinden wij zeg maar, extra belangrijk. Natuurlijk zijn eigenlijk alle onderwerpen belangrijk... maar er zijn vast onderwerpen waarvan jij zegt of jullie zeggen... Van, nou dat vind ik wel een speerpunt. Een speerpunt. Zeg maar.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 heel mooi, maar Zandvoort moet ook mooi blijven. En er zijn wel dingen die we kunnen verbeteren in Zandvoort. En, maar van modo zijn mensen heel tevreden over Zandvoort. En dat is toch ook... De afgelopen vier jaar hebben we in de oppositie gezeten en hebben we ook constant gezegd van dit en dit kan beter. Maar mm -hmm. we hebben ook altijd uh, ook die positieve grondhouding gehad van Zandvoort is gewoon heel mooi. Dat is ook zo. De, de oudere aandacht. Zorg voor de ouderen. Vertel daar eens iets over.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 dat ouderen makkelijker dat soort woning aanpassen kunnen doen. Daarvoor is het belangrijk dat we zorgen dat bijvoorbeeld uh, vergunningeisen wat makkelijker worden, zodat je makkelijker van jouw woning een, een benedenwoning kunt maken, of ja. dat je makkelijker uh, kleine aanpassingen kunt doen, of dat je in de tuin een uh, mantelzorgwoning uh, erbij wil plaatsen, Zodat mensen makkelijker uh, jou kunnen helpen. En,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 Maar zijn er dus nog uh, plannen om extra voorzieningen, of in ieder geval extra woningen voor uh, de, de senioren, dan sociale woningbouw uh, te plaatsen? Het is niet aan de gemeente of de gemeenteraad om huizen te bouwen en, uh, en dat soort dingen. Nee, dus weet dat maar het wel huis, in de Duinen. huis in de Duinen wordt dus uh, afgebroken. En daar komt dus een nieuw, uh, nieuw huis, maar daar gaan ze dus wel meer uh, aandacht aan geven. Dus dat is wel de bedoeling. Dat de, dus dat de, doet dat. Ik doen, denk gaan ook aan, ze aan, wel aan doen? woningen, ja, aan alle woningen. Dus lopen juist, woningen juist. die makkelijker aan zijn ja. te passen die... ja, dat is de bedoeling dat ze we dat wel op daar gaan doen Ja, want het, He? het, ja. Is, het is ook zo dat ja, ik zeg al, ik heb een tante van 93 en uh, dat blijft maar doorgaan die woont ook thuis en die blijft thuis wonen tot het fout gaat hè? het gaat goed ja, tot het tot fout, gaat, fout gaat maar het, het zou natuurlijk prettiger zijn wanneer je eerder, zeg maar, die stap zou kunnen maken om uh, naar een woning te gaan waarbij je niet op het laatste moment, zeg maar, hoeft te verkassen, want dat is natuurlijk voor veel mensen. Ja een probleem, maar dat je eerder die stap kan maken en kan zeggen ik woon zelf ook in een, in een flat zonder lift en ik woon op twee hoog, Nou, uh, op een gegeven moment zou dat zomaar kunnen zijn dat het niet meer kan. En juist daarom is die vastgelopen woningmarkt is een probleem en juist daarom moet die doorstomen ook nog, zodat je makkelijker kunt zeggen ik verhuis ja. Ja. of ik ja. wil dingen aanpassen. Dat is het mooiste. Lastig, hoor. Toen ik hier zat voor dat verhaal met de Leijsterstraat, uh, toen we dat probleem hadden, daar wonen dus allemaal mensen die allemaal zelf kunnen wonen. Die allemaal iets kleiner zijn gewonnen. en ze ja. zeggen van, oké, okay, dan hebben we een huis op de begaande grond. Er zit een lift tot de tweede ja. verdieping. Ja. En die kunnen daar dus gewoon hier, relatief in het centrum, uh, prima wonen. Uh, maar die komen wel uit andere huizen natuurlijk vandaan. Omdat ze zeggen, nou, hier zit ik dichtbij. Ik zit op een, kan, ik heb goed bereikbaar. Ik kan met een rolstoel we voor water naar binnen. Dat zit vol. Nee. Dat, dat, dat, dat zit vol, zit ja, ja. vol. Ja. En ik weet dat, uh, dat ik ben ingeschreven bij de woningbouwvereniging uh, dat uh, ik, hey, ik zou ook in het vooruitzicht van de feit dat ik straks... op uh, het moment komt dat ik moeilijker trappen kan lopen... wel naar een andere plek wil gaan. Maar ik kijk dan bij de slagingskans... en die is altijd zeer laag. Ja. He, de, de, de, de kans dat ik dat krijg is, is gewoon... nou ja, eigenlijk uh, niet heel. Dus dat, dat is wel een probleem. Ja, er, zijn er is er, te weinig. <coughs> dus er is zeker te weinig. Dus daarom krijg je weer dat punt van het wonen En je dat in ieder geval moet verminderen. Uh, aan de andere kant... Uh, ik kom, uh, mijn moeder die woont nu in uh, pak een beetje een jaar of zes in Zandvoort. Dit is haar tweede woning. Dus het is wel mogelijk om een woning te krijgen. Ze is boven de 65. Dus ze mag zich boven alle, in alle woningcategorieën bijna bij in ik inschrijven. Wel, ik nee, ik wel ben gewoon veel te, te jong. Ja, ik ben ja. veel te jong. Ja. Te ja. Ja. Ja. ja, maar goed. Ik vind het wel belangrijk dat je daarover nadenkt. En, en dat je daar niet mee wacht tot op het laatste moment. Want het, inderdaad, hè, hoe ouder je bent, hoe moeilijker het is om te verkassen. Ja. Dus je moet daar bij tijd over nadenken. En ik vind dat ook dat dat bespreekbaar moet uh, gemaakt worden gemaakt bij mensen die wat jonger zijn. Goh, hè, denk eraan dat, uh, dat het niet handig is om uh, te wachten tot op het laatste moment, maar dat je al eerder kunt nadenken over waar je naartoe gaat uh, in je toekomst uh, wat prettig is. Maar goed, dit over het wonen. <coughs> ja. Behoud van Zandvoortse cultuur en het erfgoed. Ja, dit is om maar meestal. even een klein dingetje te noemen.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 Maar niet om, om hier uh, langzame naamsveranderingen uh, door te gaan. Ja, maar dat gaat niet gebeuren. Dat gaat niet gebeuren, maar je ziet wel in steeds meer... Duitsers kennen echt Zandvoort aan zee. Dus je moet zelfs die marketing slogan moet je uh, selectief toepassen. En ik geloof best als je in Amsterdam uh, reclame gaat maken voor Amsterdam Beach, dan voelt dat voor een buitenlandse toerist die hier nog nooit geweest is, al hartstikke dichtbij. Dus dat moet je zeker doen. Lok al die mensen maar naar Zandvoort toe. Ja. 80. Ja. Maar het is alleen maar een marketing slogan. En ja. dan moet je vooruitkijken ja. dat niet hier het Zandvoortse straatbeeld voortdurend uh, Amsterdam Beach wordt, zodat het langzaam we moet ophouden, halverwege de duin. Ja, En uh, dan is het klaar. Hier ja, moet het ja. gewoon weer uh, zandvoort, weer aan Zee. Ja, die mensen die de, de bordjes van de gemeentegrens ja. willen gaan veranderen... in uh, Amsterdam, zee, dat moeten we natuurlijk niet hebben. Nee, nee, nee. maar dat gaat nee, op wat Ja, weet je, we kunnen het hele programma met jullie bespreken... maar dat lijkt me nee. niet wenselijk. Het is nogmaals een concept. Absoluut. Absoluut wel belangrijk om te zeggen. Mensen die geïnteresseerd zijn, die kunnen dus naar de site van de VVD gaan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 Over allerlei andere dingen. Dus er is ook iets Het nieuws. we ja, allemaal heel... de lijst, dat ja. allemaal door ja. leden vastgesteld. We ja. zijn gewoon een democratische uh, ja, partij. Dat is ja. helder. Ja. Het zij zo gezegd. Dank jullie Hartelijk wel, dank wel. Voor jullie. Ja, ja. En uh, we gaan even naar Tijdens de muziek. muziek. En dan hebben we daarna uh, meneer Scholten die al klaar zit. Uh. <laughs> voor ons. Tot zo. Dankjewel.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 My way, and while we spoke of many things, fools and kings, this he said to me: the greatest thing you'll ever learn is just to love. Als laatste onderdeel uh, ons aller Gerard Scholter, uh, de duinwachter. Ja, goedemorgen. Goedemorgen, goedemorgen Gerard. Gerard. Je raakt wel in een romantische sfeer, hè, met die muziek. Is dat zo? Heerlijk, ja. Net King Cole was ja. dat trouwens, met Nature Boy. Ja. Maar ja. je ja. zit hier voor het duin, hè? He? Zie ik je nu, hè? Oh, ja, dat is, Nee, maar goed. Ja. Maar dan kan het ook gewoon. Ja, dat kan ook, je, er is ook kan, romantiek ja. natuurlijk, kan nog. Ja. Zeker. Ik uh, zit even aan de achterkant uh, van uh, het blad Struinen te kijken. Ja. Uh, prachtig nieuw blad. Uh, en dat is uh, de herfsteditie. Die en daar staat in uh, de, het programma van oktober, november en december uh, erbij. Nou, oktober, dat is een uh, behoorlijk druk, uh, ja. druk agenda, zie ik. Ja. Met uh, wandelingen, een fietsexcursie. Uh, Paard en, en wagen. Ja. Wat natuurlijk prachtig ja. is. De, de bronst excursie. Ja, ja, dat breekt los. Dat dat los dat is nu, hè. He. Ja, uh, ja. Is het dat al gaat... begonnen, Geroen? Nou, ze, zijn laat, ik, ik, ik ze zijn laat, hè? Ze zijn laat, hè? Ik kreeg net nog weer een beruchtje. He. Dan hey. heb je zo'n boswachters-app. Ja. We moeten allerlei dingen doorgeven aan elkaar. En er stond ook op, nou, de bezoekers die horen nou steeds meer... af en toe de eerste ja. Ja, knurren, maar ik noem het gewoon burrelen, he. ja. Van die, van die, van die mannetjes damheten, dus die dan uh, ja, hun territorium gaan afzetten. Dat begint nu een beetje, he. De, de bronschuilen, hè? Dan ja. maken ze met hun voorpoten, graven ze zeg maar, de grond uit... en dan plassen ze in. Ja. En zo hebben ze een stuk of tien, twintig...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 En ja, dat gewei, dat hoe dat weer. aangegroeid is... weet je wel, bij de, dat die ontstaan is... dat zit zo verschrikkelijk vast. Pas in het voorjaar komt er een soort hormoon los. En dan, dat is een loslaathormoon noem ik het maar eenvoudig. En daarom valt die af. Dat maar dat in de bronstijd Ik bedoelt, ook met de gevechten... dat ze met hun geweiën in elkaar ja. komen... dat er dan ook iets gebeurt met die geweiën. Ja, dat, dat breekt wel eens een stukje een af. Stuk af. Maar ja. bijna het is zo ja. sterk... want ze zijn op hun allersterkst. Ja. Weet je wel, die moeten natuurlijk presteren ook. Ja. De dames uh, nou, moeten allemaal... Uh, ja, dikke nekken. En ze zijn 25% aangekomen. Het ja, oh ja, zijn echt... Ja, joh, het zijn beesten geworden, man. Godverdorie. <laughs> maar hebben ze dus, een goed jaar gehad uh, uh, wat voedsel betreft? Prima jaar, hè. Ja? De, de, de, de, de zomer tenminste, hè. Want, uh, nou, laten we eerlijk zijn, voor het strand was het misschien niet zo'n beste zomer. Maar voor de natuur regen, zon, regen, zon, warmte. En dan... Het duin is dan nooit zo lang uh, zo, zo mooi groen geweest. Dus dat de, en die het hebben echt goed kunnen vreten. Zit allemaal uh, goed in het uh, spek. En uh, zeker die mannetjes. Mm -hmm. Maar die hinders zien er ook goed uit. Alleen straks wordt, is het opeens over. Hè? Want ja, als ja, de temperatuur onder de 15 graden groeit het gras niet meer. Dus dan dus van de winter. Dat de populatie straks ook explosief gaat groeien. En dan is het afhankelijk van de winter wat er overblijft, ja, Of dat ja, dat, of dat, ja, ja. dat overleven kan. Ja maar de, uh, de populatie blijft eigenlijk hetzelfde groeien. Want elke hinder Wordt eigenlijk beslagen. He. Dus ja. elke hinder die wordt wel uh, ja zeg maar drie, vier keer besprongen. Uh, dus die, dat is altijd eigenlijk altijd raak. Dus door door, door, verschillende, door, mannetje, door ja, ook mannetje. verschillende mannetjes? Ja, Ja, verschillende oh. mannetjes. Ja, die hinders proberen naar het sterkste mannetje, naar, naar het plaats te komen. Dat is, zeg maar, je moet het voorzien als je moet het zien als een soort cirkel. En midden in de cirkel staat het sterkste mannetje. Daar willen die hinders naartoe. Die willen gedekt worden door het sterkste mannetje. Die hebben de beste. Uh, het beste zaad, zeg maar. Ja. Dus daar willen ze nakomelingen van. Maar die andere mannetjes die er omheen staan, die pikken dat niet. Nee. En, en de oude bokken die helemaal aan de buitenkant zijn, die willen ook nog een... Uh, een vrouwtje mee pikken, ja. <laughs> ja, dus, dus ja. Dus, dus, maar komen ze er wel doorheen? Ja, dan worden ze, zeg maar, bevrucht door, door die plaatshead. Dus en, en eigenlijk, nou, zeker 95% van alle hinders die zijn uh, bev uh, ja, vrucht, bevrucht, zeg maar. Dus ja. ja. Dus die nakomelingen zijn elk jaar zo'n 25% procent, uh, komt er zeker bij. Uh, ja. Ja. Ik zie dat uh, 14 oktober en zondag 15 oktober is de tocht met paard en wagen. De bronst. Uh, dat is voor, uh, vanaf 12 jaar. Ja. En dan is er uh, de dinsdag uh, daarna de 17e en de maandag 23, 24 en 26 is er een uh, wandeling en dat is vanaf half 6. Dat is een later wandeling. Ja, dat is, dat, inderdaad, dat is de, ja. Met de boswachter. Dus dat is. is dat e tegen de schemer? Ja, is het al? Ja. Wat, wat, dat, dat moet ook. Hè. Tegen de. Uh, Smorgens vroeg en tegen de schemering is eigenlijk de bronst het mooist. Ja. ook spannend, natuurlijk. Je, je, je, je ruikt de herfst. Hè. Je, ruikt, je ruikt ook dat wild. Je ruikt die herten. Hè. Want ze, ze, ze, ze urineren. Uh, die geuren, en, en Die geuren al. komen, allemaal, uh, die komen allemaal los. Ja. En uh, daar gaan wij. Ja, het publiek moet er eigenlijk uit met zonsondergang. Maar wij mogen nog een uurtje langer. Dan, dan, word, dan kom je in het donker, dan kom je helemaal er weer uit en dan hoor je dat geburrel om je heen en dat gekletter van die geweien en het en het en het piepen van de jongen. Hè, want die denken, woehoe, wat, wat doet gebeurt? moeders? Nou, gek, ja, want moeders ja, ja, die is ja, ze ja, zelf, ja. die let even niet op zijn kalfjes. Die, uh, let, zij let niet op de kalfjes. Wat is, ja, die, is met die, al die wil. Die al, ja, precies. Dus is uh, helemaal los is het. Nee, maar dan, <lacht> dan dus dat is gewoon heel spannend Zo'n de ja, excursie. Daarom gaan we later in en dan is het ongeveer twee uur. Struinen door de duinen richting die bronsplekken. Ja, het is echt heel Wat ja, trouwens heel wel bijzonder is, is dat er voor kinderen van tussen de 8 en de 12 nog een aparte excursie is. Ja? ja? Dat is op donderdag 19 en woensdag 25 oktober. Ja. En dan is er ook nog op de 26e een excursie voor mensen die slechte been zijn met een busje. Ja.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 met een rolstoel, dan uh, meld je aan, want uh, ja. er is ruimte voor. Ja, en die Unicum mag altijd, uh, als we een hele groep hebben... dan doe ik gewoon een uh, rolstoel-excursie. Dat, de, ja. dat, dat ja. heb ik oh ja, ook goed, zo zo altijd. Het is aan altijd. de overkant, dus ja, we de maar ja. Over ja, maar dat steken. doen we ook elk jaar, hè, die rolstoel-excursie. Dan gaan we naar het uh, renbaanveld en dan kunnen we dicht aan het water komen. Nou, dan genieten we daar van al die aalscholvers die er Dus nee, maar Nieuw Unicum en, en de Waternet die heeft een goed uh, contact met elkaar... Want het zijn onze buren en daar moeten we gewoon speciale aandacht aan geven ja. je hebt ook een paddenstoelenkaart uh, meegenomen uh, ja, want uh, ja, daar is het vol dus volop uh, ja, we hadden het er al over ja. he? want het is door deze bijzondere bijzondere voorjaar de paddenstoelen die schieten gewoon overal de grond uit en, en ja. ja, hele opvallende paddenstoelen, die, die, die, die grote parasolswam. van. Ja. Uh, ja ik heb hier nou een uh, paddenstoelenkaart voor me met, met een, ja, 24 soorten paddenstoelen, ja en ze hebben allerlei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 we beginnen natuurlijk te groeien nu, maar ik zie dat er dus op 11 november is er een paddenstoelen excursie ja. bij de Oranje Kom. Ja.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 waar appels uiteindelijk aankomen, dat is de paddenstoel. Maar die hele boom, die zit gewoon in de grond. In, in de grond. Dat zijn de mycenia's zijn dat, dus dat, is, dat zijn de darm, dat zijn de, uh, ja, uh, waar de paddenstoel zeg maar uitgroeit. Dat, en uh, de sporen, uh, die, die ontstaan door sporen, zeg maar. Twee sporen moeten elkaar raken. En als, als die dan met elkaar versmelten, ja, dan komt dan de paddenstoel uiteindelijk uit. Maar dat, uh, als je wel eens in een boom ziet ook, hè, die ja. dan heb je de honingswam bijvoorbeeld, het, nou ja, het is honingachtige kleur, ja. maar dan heb je van die zwarte draden onder de schors zitten. Dus die hele boom is eigenlijk al ja rotwoord, verkankerd, uh, die gaat ook dood, want het is een parasiet, een honingswam, en dan komen die paddenstoelen komen er uiteindelijk uit. Dus dan weet je, als je dat ziet aan de boom, nou, die gaat het gewoon niet redden. Ja, dat is een, een parasiet. Zo heb je bijvoorbeeld de meest bekende paddenstoel, nou, wat zou dat de meest bekende paddenstoel de rood met witte stoel. ja de vliegens van me ja ja, ja. kebouter spullenbeen daar, daar de had, de ik de het, had ik het van de week de nog de over <laughs> <laughs> bij daar ja. ja, Die wisten ze ook he? ze wel, ja, ja daar, het wordt gelijk spontaan voor me te zingen van Kebouter Spillebeen ja dat is het verhaal gaat ook de Noormannen vroeger dat ze in Nederland binnenkwamen daarvoor gingen ze van die van die paddenstoelen eten dan ze werden ze helemaal gek joh en dan gingen ze waren ze dat toen al. Ja, ja, toen waren ze ja, Pado's, precies. Ja. Toen hadden ze het al ontdekt. Dat is zelf. Vroeger waren ze veel meer met de natuur, nog ja, eh, ze, met ze kruiden ze heel en, veel en op, ja, ja, ja. Dus dat hadden ze gevonden en dan gingen ze helemaal uit hun bol en dan kwamen ze met die hakbijlen. Weet je, je, ziet die, die ja? platen we toch wel eens ja, van die Noormannen ja, ja. die dan uh, in Nederland gingen veroveren. Dus, uh, maar dat kwam allemaal, ja, <laughs> de, <vaar. laughs> de vliegenswam. Ja. ja, nou wij zingen gewoon een heel lief liedje erover, hè. Ja. Ik heb Been die erop zit. Maar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 wat heeft die berk nou ook? Die leeft dus in symbiose met die vliegenswam. Die vliegenswam geeft bepaalde stofjes af aan die berk. En die berk geeft hier zijn haarwortelen in de grond. Die stofjes aan af aan die vliegenzwam. Dus, dus je hebt allerlei soorten padde, paddenstoelen. Je hebt de parasieten. Die leven samen in symbiose. En je hebt bijvoorbeeld de opruimer. Zoals de tonderswam. Dat zie je soms aan die grote beuken. In Elswoud bijvoorbeeld heb je een heleboel van die hele grote de paddenstoelen aan de boom groeien. Die gaan elk jaar worden die een stukje groter. Dat zijn eigenlijk opruimers. Die boom die, die, die is dood of die, die, die gaat dood en die zorgt ervoor dat die hele boom uiteindelijk ja, opgeruimd wordt. Ja, en verdwijnt, en uh, ja, als humus verdwijnt in de, in, uh, op de grond, uiteindelijk. Ja, nee, maar goed, hè, want het ja. is weer, uh, weer grond uh, voor andere dingen om te ja, groeien. Precies, ja, precies. Dus het, het is een hele bijzondere paddenstoelen. De cirkel van het leven, hè?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 Uh, dat kost een tientje. Maar ik denk dat daar uh, nou, uh, he hele mooie dingen uit kunnen komen. Ja, kom gewoon... dat is dus altijd een leuke groep. En wij zien wel eens wat foto's terug. En uh, ja, je kan van zo, sowieso prachtige foto's maken. Je ziet uh, steeds meer mensen nu met die grote, grote toeters lopen. Hè? Met die, jeetje, ja, jeetje, ja. Ik doe het ja. met mijn telefoon. En ik maak en daar ook prachtige foto's. Oh nou, ja. Ja, ja, ja, ja, ja, je, ja, je kunt echt okay. met, je, met je telefoon uh, ja. Heb, ja. mooie ja. foto's maken van de natuur. Ja. Het is niet zo gedetailleerd.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 dat is vanaf 14 jaar, hè. dat moet natuurlijk ook wel want de jonge kinderen kunnen daar niet aan meedoen het nee. is bij de zilk wat, wat is dat, vertel ja, dat, dat is door, heel landelijk is dat, hè. de nacht van de nacht mm -hmm. dus dan uh, gaan mensen gewoon in heel Nederland de mensen, uh, laten we eerlijk zijn, we kruipen vaak s'avonds toch allemaal weer naar binnen en, hè, zo gaan we het, de uh, dagen worden korter dus we gaan het uh, binnen opzoeken met uh, gezelligheid en noem maar op, maar de nacht van de nacht dan laten we nog gewoon eens zien als buiten is er ook nog zoveel moois te zien en vooral als de duinen dan donker zijn, of de bossen. Het is er heel Nederland heen. En dan, ja, dan hoor je vanzelf de nachtvogels. Hè, zoals de uilen. Uh, zie je zelfs vleermuizen. Ja, vleermuizen komen. Maar ook allerlei andere... Uh, de sterrenhemel kun je dan ja. veel mooier zien natuurlijk. Het geritsel van de, van de populieren. Of, of, of, of het geloei van de, van de dennen, hè, als je daar met een beetje wind. Het is ook spannend zo'n zo, zo, zo. Ja, en, en degene die het doet, dit is... Dit is uh, een van onze vrijwillige boswachters. En waarschijnlijk als hij vol is, komt er nog weer eentje van ons ook bij. Dan doen we nog een. Uh, want het is wel populair. Wat ja, iedereen ja, wil wel eens. Wel, wat je niet mag normaal. Mm. Uh, normaal Schavels. moet je in de schemer dan duin uit. En nou, nou mag je duin in. Ja, dus uh, het is gewoon een spannende ja. tocht. Ja, dank. En dan lekker donker. En, uh, dat merk ik ook altijd. Dat vinden mensen mooi. Als ik excursies heb. Die, dat je met het licht erin gaat. En dan wordt het schemerig. Soms uh, heb ik wel wat met de natuur en meditatie. Discussie, ja, of, of, of wandelen met de boswachter. Nou, dat vinden ze geweldig. Want ja, ja, ja. dan wordt het donker. En zijn mensen ook gauw gedesoriënteerd, hoor. Dan weet je wel. Dan, ja, dan, zit dan weet niet meer waar je bent. Nee, nee, in, nee. nee. Ja. Wat, wat overigens ook uh, een bijzondere is, dat is de landelijke natuurwerkdag. Ja. Uh, daar gaat men uh, werken in de natuur, neem ik aan. Ja. Er worden allerlei uh, de dingen opgepakt die, uh, die normaal uh, ja... Ja, waar, waar inderdaad door vrijwilligers. Ja. He, mensen ja. kunnen zich gewoon aanmelden. Ze worden het natuurlijk enorm verwend ook daarnaast. Ze worden ontvangen, ik geloof dat ze dit keer bij pannenkoekenhuis bij panneland worden ze ontvangen. Uh, waternet koffie, ja koffie. Gellig, en koffie, uh, iets, ja. iets erbij. En ja. dan tussen de middag weer heksensoep, denk ik of zo. Dat zou wel zoiets uh, lekker zijn. En dan, uh, ja, dan gaan ze aan de gang in de duin met uh, kleine boompjes omzagen. Dus dat is eigenlijk ja. die die, uh, die er te veel staat. Op schot. Ja, ja, zeg maar, uitlopers. En, uh, of of of je takken weg... Die, die echt in de weg liggen. Of, dus alles zeg maar, wat te veel is... daar gaan ze opruimen. En uh, is daar niet van... dan gaan ze gewoon andere werkzaamheden zoeken. Vroeger hadden we natuurlijk die Amerikaanse vogelkers, Ja, die, die, die zijn allemaal... ja, die hebben onder controle. Dus nou gaan ze waarschijnlijk... die kleine S-doorens, die staan soms op een vierkante meter met een stuk of vijf, zes. Dat zijn net dunne boompjes. Die kun je of afknippen nog met een tak... of met een zaag afzagen. Dus dan zijn ze met z'n allen bezig in een, nou ja, een uurtje, anderhalf dus uur. Als je op een flat woont en je vindt het heerlijk om buiten te werken, dan zou ik zeggen ga zaterdag 4 november meedoen aan de Landelijke Natuurwerkdag. Je kunt je aanmelden hè, bij, uh, via uh, natuurwerkdag.nl. Ja. Dat is de, de aanmeldingssite. Ja. Dus nou doe het vooral als je dat ja. erg leuk vindt. Het is op een zaterdag, dus het is te doen. Ja, onder begeleiding hè, is het natuurlijk. er staat ja, een cake ja, bij en uh, met EHBO-spulletjes. Dus, als je, dus, je, je een zaagt Dus nee, dat valt wel. Ja, pleistertjes moeten we altijd wel eens plakken hoor. Dat, uh, maar uh, heel enthousiast. Ja, nee. en roosig allemaal op het einde natuurlijk. Ja, natuurlijk. Oh, ja, het is in de het is in de herfst ja? en, in ja. de en in de buitenlucht. En. Nee, want ze komen mensen die dat willen, die gaan ook echt hard werken. Weet je wel, dat merk je ook wel. Want ik ken me soms dat ik wel tot twee uur denk, nou, nou ik ken het wel even rustiger. Nou, ben ik zelf een ambtenaar. Nee, dat mag ik niet zeggen, waar ik bedoel. <laughs> ja. Leuk. Ja, leuk. Dan is er 25 november de exclusieve roots ja Wat is dat?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 Gesprek. Kun je voor nagaan. Het is dus eind, eind november, november ja. en het is nu maar al volgeboekt. Ja. Ja. Ja. ja, maar het is. We, we hebben hem voorgelopen. En de fotograaf die gaat dan een jaar van tevoren he, voor de mooie foto's van de vogels. Want we, ja. het, is, het is eigenlijk. We gaan op zoek naar de wintergasten. Maar oh ja. die komen dan al. He, de, de wilde zwanen zijn al aankomen vliegen. De zaagbekken. Maar misschien vind je ook wel een, een, een, een, een brilduiker. Dat tegenkomen het ijsvogeltje. En van de vorige keer zagen we zelfs een visarend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 Bij uh, struinen. Ja. Want op het moment dat, uh, zeg maar, struinen uitkomt, of de melding is ervan, dan is de inschrijving open. Ja. En je moet er dus erg op dus tijd dus bij zijn. Dit want anders, is, anders ben je dus ja. te ja. laat. Ja. Ja. Maar er komt hier een nieuwe van, hoor. Dus uh, ja? die staat ook straks op de website. Hè. Ja. Dan, uh, okay. Dus hou hem in de gaten, de ja. website. Ja. Waternet.nl .awd, awd. Ja, is zo snel vol. En ik hoor er nu al mensen die ook weer mee wilden. Dus en hoe later in het seizoen, voor mij, hoe, hoe mooier het is. Want er is, zijn er meer wintergasten, daar kan ik ook meer laten zien. Ja, dus dat is.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 En, uh, maar dan moet je kijken, wat voor sporen heeft hij? Nou, dat noem je dan plaatjes. Er zitten al die spoor, sporen onder die hoed. Dan moet je zo In, ja. En dan hou je je spiegeltje eronder. Ja. En dan kun uh, nou, je kijken, oh dit is een van, Of het is een gaatjeswam. Oh, ja. Dus dat is allerlei. En dan kun je aanzien wat voor soort paddenstoel ook er is. Nou, dan ga je met je, je vergrootglas boven hangen. En dan heb je allemaal uh, uh, ja, ribbeltjes vaak. Of uh, die paddenstoel rood met witte stippen. heb je al die witte stipjes.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 want je hebt, je hebt wel 4000 soorten paddenstoelen. Toevallig ken ik ze niet allemaal. Nee, nee, nee. Maar uh, zijn ik heb... er veel hier in uh, paddenstoelen? In ja, de duin? Mee, mee, Heel veel soorten. Er zijn, er zijn wel tegen de duizend soorten in de duin ook. Ja. Zoveel? Ja. Maar je hebt allerlei... Hè, want je, je, je hebt de bovisten. dat zijn die... Ja, dat zijn die op de die grote, a, uh, ja. golfbaan. Uh, ja, de aardappelbofisten heb ja, je inderdaad. En, uh, dus, maar, maar, maar je hebt ook die, die slijmswammen. Zoals de judasoor. Dat is slijmerig, zeg maar, ook. En, en uh, nou ja, uh, dan heb je de amanieten. Uh, die zijn dan weer giftig, zeg maar. De groene knolamaniet, dat is de giftigste in Nederland. Dat mm. is uh, de giftigste paddenstoel. Uh, Bovist. Nou ja, zo heb je allerlei soorten paddenstoelen. Dus dat is gewoon leuk. Met een, een boekje van paddenstoelen. Of, of een, uh, een, wat ik dan heb, zeg maar, zo'n ingezielde A4'tje. Met allerlei, met de belangrijkste soorten. En je spiegeltje. En Kom je vergroot glas ja dan... maar niet weet je wanneer een paddenstoel giftig is nou dat moet je echt op je moet goed kijken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 giftig is op een andere paddenstoel die goed eetbaar is. Oh, dus nou ja, we hebben het wel eens gehad dat we drie jongens uh, naar het ziekenhuis met een rotvaart moesten brengen. Dat was een maag lege pop. want ja, die dacht iets lekkers, maar uh, ja. dat ging fout, dus nooit ja, maar doen. Maar goed, ook als je er met je vinger, je moet sowieso er niet aankomen, maar mocht je er dus met je handen aankomen, moet je, moet je, je altijd zorgen dat je handen goed was, ja. dat je weet nooit wat, uh, wat er nou uh, is blijven hangen aan je. Ja, precies. Aan je ja Leuk. Ik, ik ik kijk naar de naar het uh en het is pittig het is inderdaad. In december is het wat rustiger, zag ik. Ja. Daar zijn een paar wandelingen. En dan het laatste, dat is 28 december. Dat zijn de bunkers, de boten bunkers. en bibberen. Dat is ja. ook voor jonge kinderen. Van 8 tot 12 jaar. op En daar staan botten. Het is bunkers, botten en bibberen. Oh, daar staan boten. Ik, vond, ik wilde al vragen van, hoe zit dat met die boten. Dat is een tikfout. Ja, een tikfoutje. Okay. Bunkers, botten, bibberen. ja Dat heb ik zelf verzonnen. Maar dat doe ik een excursie voor de kinderen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 Botten en wibberen. En daar nou dat loopt dus in de, in de, in de kerstvakantie. Hè, dus ja. dat loopt ook meestal wel goed gelukkig. Want je wil, als je iets organiseert, dat het ook uh, vol loopt. Ja. En dan kun je het ook. Ja, het is een stukje edu educatie over de natuur. Ja. Dus uh, ja, echt voor lui niet, niet te jong, maar van uh, 8 tot 12 jaar. En, uh, ja, bij de ingang Zandvoetslaan. Leuk hoor Gerard, ja. hier allemaal. Ja, het ziet er prachtig ziet er weer uit. weer mooi en mooi. Nou ja, het ja. blad uh, is uh, weer vol ziet er ook, met uh, ja. leuke vogels, De ja. najaarsgasten worden daarin uh, geveld. Ja. De zwartkop. Ja, die zwartkop heeft wel een heel opvallend geluidje. Maar je ziet hem bijna nooit hoor. Je moet echt als vogelaar het ja. geluid herkennen. Dat je denkt van hé, hey, daar zit een ja. zwart. Maar zo is het ook met de goudvink eigenlijk. Ja, ja, ja. Alleen, die zie je weer veel meer. Maar die heeft zo'n hele mooie witte. Zo'n gouden rode Prachtig, borst. Ach, heeft. He? Dus uh, ja, dat is een prachtige Kijk eens, vogel. Vogels. Die vogeltrek is ook mooi. Ja, die spreeuwen. Als mensen nu bijvoorbeeld. Uh, dat zie je toen, nu al, hè? Ja.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 als je even langer duurt. Ja, als je te snel bent, dan zijn ze erg zuur. En als je te laat bent, dan zijn ze gaan gisten. Dus dan zit er alcohol in ja en ooste dat zijn kan dan dronken, een ja als je, je, je dronken beetje... ja we hebben dus wel eens we hebben dus wel eens een spreeuw op zijn rug zien liggen ondertussen ja ja het die, die ja die was echt die kon gewoon weet je je zag het al een beetje aan kwam. wij vullen weer om nou ja je hebt dat beeld soms wel eens van straat van iemand maar uh, en, en, die, en die ligt hier onder zo'n door een streek, oh, God, te met veel pootjes omhoog, pootjes omhoog.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 En uh, wij gaan uh, de ja, agenda ga samen doen. doen. Oké, okay. nou, graag gedaan. Ja. Okay. Nou, wat, uh, wat hebben we in de agenda? Er is heel veel. Ja, he? er is heel veel. Nou, de zandsculpturen die blijven natuurlijk ja, uh, tot 30 november. Uh, dan is er een nieuwe tentoonstelling, komt er in het Zandwoord Museum Vanaf uh, 5 oktober volgende week. Trio Mosquitons. Mosquitons. mis Mosquitos. ja, ik ja. weet niet precies hoe het, maar daar horen we nog meer over. Okay. Maar dat schijnt wel heel erg leuk te zijn. Nou, dan hebben we vanavond uh, en morgenmiddag uh, ons Zandvoort uh, nostalgisch uh, revue spectaculair. De ode aan Zandvoort met diverse Zandvoortse artiesten. En daar gaan we heen. Daar, nou ja, jij... nog, ik sta op het podium, ja. dus het, het, het wordt een het wordt absoluut feest. Ik, ik ga er ook heen. Ja! Ik, ik denk uh, dat er voor morgenmiddag nog wel wat kaarten beschikbaar zijn. Dus uh, mocht u zin hebben om te ja. komen, uh, kaarten zijn verkrijgbaar bij de krocht. Het kost een, uh, een tientje. Het is niks voor wat je ervoor terugkrijgt. Het nee, nee, wordt werkelijk nee. fantastisch. En dan is er dus ook nog de matinee-voorstelling. Ja, morgen is morgen om drie uur. Ja. En vanavond om acht uur uh, zitten we geloof ik uh, aardig vol. Uh, ik denk helemaal uitverkocht. Dan is er natuurlijk wat we net al hebben gezegd. De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 Dat is ook leuk. de zesde. WCFM wens je allemaal fijne dagen en...